Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben een envelop onderschept... waarin het dodelijke gif ricine zat. De envelop was bestemd voor senator Roger Wicker van Mississippi. De envelop is drie keer in een laboratorium positief getest op ricine. Post aan senatoren wordt altijd onderzocht op gevaarlijke stoffen. Niemand op de postkamer is in aanraking gekomen met het gif. Er stond geen afzender op de envelop. Het posttempel was van Memphis, Tennessee. De FBI onderzoekt de zaak. In de Limburgse gemeente Meersen zijn ook de laatste twee overgebleven wethouders opgestapt. Dat gebeurde tijdens een gemeenteraadsvergadering na aanleiding van de affaire Jo de Jong. Die wethouder pleegde zelfmoord na ophef over een tongzoen met carnaval. In de nasleep van die zaak werden raadsleden met de dood bedreigd en traden wethouders af. De burgemeester van Meersen gaat een informateur aanstellen die moet zoeken naar een nieuwe coalitie. In Marseille begint vandaag het proces tegen de producenten... van de lekkende borstprotheses van Pip. De directeur van het bedrijf wordt verdacht van zware mishandeling. Pip raakte anderhalf jaar geleden in een opspraak... toen bekend werd dat de implantaten kunnen lekken. Ook waren ze gevuld met een niet-goedgekeurde gel... die kanker zou kunnen veroorzaken. Wereldwijd hebben zo'n 400.000 vrouwen borstimplantaten van Pip. In Nederland hebben in de loop der jaren... 1000 tot 1400 vrouwen Pip-implantaten gekregen. Gestolen mobiele telefoons moeten direct na de diefstal op afstand onbruikbaar worden gemaakt. Minister Opstelten verwacht dat de telecomproviders dit voor de zomer geregeld hebben. Opstelten en minister Kamp zetten veel druk op de telecomproviders. KPN, Vodafone en T-Mobile kunnen een gestolen mobieltje op afstand onklaar maken... door het zogenoemde e nummer te blokkeren. De telefoon is dan onbruikbaar, ook als er een nieuwe SIM-kaart in wordt geplaatst. Het weer nog vannacht droog en nevelig. Het koelt af tot 7 graden. Overdag bewolkt en misschien wat regen. wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht. Welkom... Wij zijn nog wakker na dinsdag 16 april. De dag dat Shownews bekend maakte dat voetballer Gregory van der Wiel weer terug is bij zijn Maxine. Hoewel wij altijd blij worden van ware romantiek, gaan we er verder geen aandacht aan besteden. Wel gaan we het hebben over het remoer rond crimefighter Fred Teven En onze verslaggever die duikt ook diep in het conflict tussen de Nederlandse scheepvaarders en de Belgische autoriteiten. Ja, dat zometeen. We beginnen met de natuurramp in het Midden-Oosten. Vandaag werd in het Midden-Oosten namelijk uh, ja, een aardbeving gemeten... van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in Iran... maar de schokken werden tot ver in India en Pakistan gevoeld. Verslaggever Marno de Boer die is in de hoofdstad van Pakistan, Islamabad. En daar breekt nu net een nieuwe dag aan. Marno, goedemorgen dus voor jou. Ja, goedemorgen. Wat is het uh, laatste nieuws? Uh, nee, dat is dat het aantal doden toch wel oploopt gisteravond... Was het idee een soort vijf doden in Pakistan? Die hebben ze over 35 en in, uh, honderden gewonden. Dus het lijkt toch wel enigszins serieus te zijn. Ja, wat maar dat het, is... Is wel, het is een vrij afgelegen en dunbevolkt gebied. Dus het is ja, lastig om te achterhalen wat er precies uh, nou gebeurt. Ja, dat is al, natuurlijk altijd de grote vraag bij uh, aardbeving. Is ook vooral hoeveel mensen er dan uiteindelijk nog onder het puin liggen, waar, waar nog naar gezocht wordt. Is daar iets over bekend of is dat zo'n onherbergzaam gebied dat het lastig te zeggen is? Ja, dat is, want het was eerst over honderden huizen, vernietigd, nu 1500. Maar ja, omdat dus ook communicatie is weggevallen door die beving... weet men ook niet precies wat er nou aan de hand is. Ben je bekend met dat gebied? Is het druk bevolkt? Um, nee, nou, ik ben er zelf nooit geweest. Sowieso kan je daar als westeling uh, niet zo makkelijk heen. Het is daar vrij onveilig ook, maar het is veel woestijn en wat kleine plaatsjes. Dus dat is dan weer eens wat geluk bij een ongeluk zeg maar, dat het uh, daar nu gebeurt. Is waardoor het aantal slachtoffers wel lijkt mee te vallen. Ja, als dit in Nederland zou gebeuren, dan zou de NOS waarschijnlijk de hele dag uitzenden. Hoe gaat dat in Pakistan? Nou ja, dat valt wel mee. Ze zijn natuurlijk hier wel wat gewend. Kijk, je hebt In 2005 had je een aardbeving in Kashmir waar 70.000 doden vielen. En in 2010 overstromingen waar ook heel veel mensen bij omkwamen. Dus ja, mensen zijn hier wel wat gewend en je hebt hier ook in dat gebied waar die beving plaatsvond, in het westen, zijn eigenlijk iedere dag wel aanslagen, waar ook mensen wel omkomen. Dus in die zin is het niet heel erg schokkend of zo. Is het echt zo dat ze een klein beetje de schouders erover ophalen? Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar 35 in vergelijking met 70.000 is natuurlijk helemaal niks, bijna. Ja, inderdaad. Dus wat dat betreft is er eigenlijk meer een soort opluchting. En in andere steden kon je het natuurlijk ook wel voelen en daar raakten mensen wat in paniek en gingen snel naar buiten. Maar ja, toen bleek dat het over was en de gebouwen niet instart. Dus eigenlijk waren mensen meer opgelucht dan uh, geschat. Eh, maar toch, het, het wordt dan in Iran ligt het uh, epicentrum, het wordt uh, nog tot in Pakistan en India gevoeld. Is dat, uh, dat zegt toch niet dat het een behoorlijke schok geweest moet zijn? Ja, dat, dat was het ook wel. Dat je het inderdaad zo ver kon voelen, maar heb je, je, je hem zelf gevoeld? Omdat het voor... Uh, ik voelde wel iets, maar het valt wel mee. Er was, vorige week was er een beving die dichter hier in de buurt was. Dus die voelde je hier in het samen wat eigenlijk meer. Nee. Maar um, ja, in Iran is het ook eigenlijk dus in een soort woestijn gebeurd. Dus daar zijn er ook uit weinig slachtoffers. Er wordt nu zelfs gezegd dat er eventueel helemaal geen slachtoffers zouden zijn. Er was Iraanse uh, persbureaus hadden gisteren over 40 slachtoffers. Maar nu wordt dat ontkend dat uh, ze nog. Geen positieve bevestiging echt van echt een duidelijk slachtoffer hebben. Dus... Ja, Blijkt vreemd eigenlijk. Gelukkig mee te vallen. Ja, het is ook een groot land natuurlijk. Maar 7,8 klinkt voor ons uh, toch als een uh, ongelooflijke aardbeving. Ja, iets anders dan. Want uh, het was niet alleen een aardbeving vandaag in Pakistan. Sowieso veel nieuws te melden daar. Want oud premier Musharraf die mag niet meedoen aan de verkiezingen. Dat hoorden we dan ook weer. Nou, dat moet dan ook nog even nieuws uh, of even plek ingebouwd worden, blijkbaar op de nieuwszenders, om dat te melden, of niet? Ja, dat was. Uh... Zo, lag wel enigszins uh, in de verwachting. Maar ja, het is natuurlijk toch dat een beetje verrassend. Want hij heeft in, toen hij in 2008 uh, president was, heeft hij in 2007 hij een aantal rechters uh, naar huis gestuurd. Wat niet tegen volgens de volste grondwet was. Dus daarom is hij dan nu gedisqualificeerd? Eigenlijk ook een soort vraag van die rechters. Want die moesten nu beslissen of hij mee mocht doen aan die verkiezingen. Nou ja, die hebben dus gezegd dat kan niet. Uh -huh. En uh, kunnen we het zonder hem af? Uh, ik denk het wel. Hij heeft zijn uh, populariteit waarschijnlijk een beetje uh, overschat. En in Pakistan toen hij je aankom op het vliegveld was hij eigenlijk ook nauwelijks iemand. Mm -hmm. En er wordt ook niet, mensen mijzen niet heel veel druk om hem. Dus ik denk dat hij uh, dat het een beetje afdoezijder is voor hem. En als we die twee zaken dan nog even met elkaar verbinden, de aardbeving en uh, de komende verkiezingen, uh, gaan er misschien nog uh, onderwerpen. Gaat dat nog een rol spelen in de verkiezingen? Um, verwacht ik niet, tenzij er echt heel veel doden vallen. of de regering echt heel lamlendig op gaat treden. Het probleem is mm -hmm. natuurlijk: in 2010 had je die overstromingen. En toen was president Sardari uh, van de regeringspartij. die zat toen in zijn château in Frankrijk. En die bleef daar gewoon lekker. Dat leek hem allemaal niet zoveel te interesseren. Dus ik denk dat de regering daar in die zin wel iets van geleerd heeft en uh, zich iets uh, gevoeliger gaat opstellen, zeg maar. Ze zijn in uiterste staat van uh, paraatheid nu toch wel. Ondanks dat het in ieder geval mee lijkt te vallen, dat is natuurlijk goed nieuws. Marno doe voorzichtig en uh, hartelijk dank voor je toelichting. Ja, bedankt. Fred Teven, dat is toch een aardig populaire staatssecretaris voor de VVD... maar hij is in de problemen gebracht door uh, meneer Dormatov... die zelfmoord had gepleegd in een cellencomplex... Uh, omdat zijn uh, asielprocedure werd stopgezet. En nu gaan er geruchten, en eigenlijk nou, hele sterke geruchten... dat hij uiteindelijk moet aftreden, Fred Teven, om uh, deze situatie. Zometeen dan worden we door uh, Rob Gozes helemaal bijgepraat... over uh, wat er daar aan de hand is in Den Haag. Maar eerst gaan we verder met nog meer nieuws uit de wandelgangen daar. Want uh, met alle bezuinigingen in het onderwijs moeten de laatste jaren vooral docenten het ontgelden. Al vier jaar zijn de lonen in het onderwijs bevroren en lopen leraren dus duizenden euro's per jaar mis. In het Sociaal akkoord staat dat de nullijn voor docenten wordt afgeschaft. Maar zowel VVD als de PvdA stemden vandaag tegen een motie tegen de nullijn die al eerder was ingediend door Paul van Meenen. Lid van de Tweede Kamer voor D66, meneer van Meenen, goedenavond. Goedenavond. Waarom is het zo belangrijk dat de nullijn voor leraren uh, wordt afgeschaft volgens u? Nou, u zei het al, die nullijn is al vier jaar. Dat betekent inderdaad dat de lonen van docenten bevoren zijn. Dat betekent dat we niet uh, voldoende docenten kunnen vinden. Want uh, ja, uiteindelijk uh, is salaris toch ook een van de dingen die, uh, die, je, die moeten goed zijn om um, goede docenten voor de klas te krijgen. En daar, uh, daar gaat het ons om. De kwaliteit ja, van het onderwijs. Maar iedereen moet er geen leveren? Ja, iedereen moet inleveren. Maar tot nu toe hebben de meeste mensen in, uh, in Nederland nog gewoon een cao... Uh, waar ook loonstijging in uh, plaatsvindt. En uh, voor docenten is dat al vier jaar niet meer het geval. De pijn wordt ja, oneerlijk verdeeld. Ja, dat denk ik wel. En uh, docenten zijn makkelijke slachtoffers. Want uiteindelijk kiezen zij er toch weer voor... om, uh, om voor die klas te blijven staan en om, uh, om het werk weer te doen. Maar je merkt gewoon als je docenten spreekt... en ik spreek er heel veel dat uh, de energie toch wel langzaam wegvloeit. Kijk, docenten hebben gewoon behoefte aan waardering van de samenleving. En zij, zij functioneren in de frontlinie van, uh, van de maatschappij... En uh, als je dan uh, keer op keer uh, geconfronteerd wordt met dit soort uh, berichten... dan is dat heel uh, ontmoedigend. Ja, VVD en PvdA die stemden vandaag tegen uw motie... maar het staat in het sociaal akkoord. Dus u heeft helemaal niks te vrezen, die nullijn nee, gaat gewoon dat, weg? Nee, dat zou u zeggen. De, zo, zo is stand van zaken nu ook inderdaad. Ik had overigens die motie al ingediend voordat het sociaal akkoord uh, er kwam. Dat was naar aanleiding van een debat wat we hadden over, uh, over leraren. Toen kwam het sociaal akkoord, toen was de nullijn weg. Ik dacht, nou, dat is mooi, want... Dan kan die motie nu aangenomen worden en dan leggen we echt ook voor tot januari 2014 vast dat dan die nullijn losgelaten wordt. Maar we weten inmiddels dat uh, ja, dat natuurlijk dreigt dat in augustus of in september al die bezuinigingen weer op tafel uh, komen waar die nullijn weer een onderdeel van, uh, van kan zijn. Maar u gelooft dat... dus niet dat wat er nu in het sociaal akkoord afgesproken is, in ieder geval op dit punt, dat wordt zo weer weggegeven? Nou, daar ben ik bang voor. En zeker ben ik daar bang voor. Omdat PvdA en ANVVD vandaag hebben laten zien dat zij in ieder geval nog niet zover zijn dat, het... dat ze zeggen... Maar dat is toch heel uh, dat... erg gek. Dat, dat ze aan de ene kant ja. een handtekening zetten onder het sociaal akkoord waar het wel in staat... maar dan nu zeggen, nee, in de Tweede Kamer doen we het niet. Nee, Heeft u een verklaring is, uh... daarvoor gekregen? Nou, ik, de enige verklaring die ik ervoor heb is dat men... Uh, en dat geldt natuurlijk voor het sociaal akkoord in brede zin... Men is eigenlijk alleen maar tijd aan het kopen. En we moeten vrezen dat in, in augustus of in september... gewoon alle bezuinigingen die er op 1 maart ook aangekondigd waren... weer gewoon op tafel liggen. En dus ook weer voor de docenten. Dus we zijn een soort jo-jo-beleid met docenten nu aan het voeren. Ik wilde daar met mijn motie een einde aan maken. Echte duidelijkheid voor docenten die dan na vier jaar weer... Ja, maar ik wil toch nog even terug naar die essentie, want wat heeft de kwaliteit van leraar nou precies te maken met het salaris dat ze verdienen? Nou, dat is dat is ook niet een één-op-één relatie, maar je wil toch de beste mensen voor de klas hebben. Dan wil je mensen voor de klas hebben die je ook waardeert. En een van de dingen uh, om ze te waarderen, dat is een salaris. Mm -hmm. uh, en kijk nu al voor het vierde en straks voor het vijfde jaar achter elkaar zit daar geen euro geen euro verbetering in. Nou, dat is niet de manier waarop je laat zien als samenleving dat je waardering hebt voor deze mensen die. Heel belangrijk werk doen. Er is geen ja. betere investering in de toekomst van ons land dan in dat onderwijs. Een stokpaardje ja. van D66. Maar geldt dat niet ja. voor, voor iedere ambtelijk beroep? Ik bedoel, eigenlijk, nee. dat, dat zou dan toch zo moeten zijn dat eigenlijk. Ieder, ik kan me voorstellen dat er op dit moment misschien iemand mee zit te luisteren die als, uh, ja, wat zal ik zeggen, als administratief ja. medewerker bij de gemeente Utrecht werkt. Ja. En die denkt, ja. ja, dan wil ik ook wel die, mee. Nee, dat begrijp ik wel. Maar, maar die ambtenaar en al die andere ambtenaren die hebben jarenlang wel hun reguliere salarisverhoging gekregen. Dus die zitten helemaal niet in die situatie waar docenten wel in zitten. Dat is één. En het tweede is, en dat zeggen ook alle economen... er is geen betere manier om, om te investeren in de toekomst van je land... dan in onderwijs. En dan moet je daar de beste mensen voor de klas hebben staan. Dan moet je ze ook goed betalen. En wat we nu aan het doen zijn, dat is eigenlijk het ontmoedigen van het beroep van docenten. Mm -hmm. Nou, daarmee gaan we internationaal ook de strijd niet winnen. Dat moeten we ons ook goed realiseren. En er is dus echt een verschil tussen de mensen voor de klas... en alle andere amb ambtenaren, want die mensen voor die klas... die zitten nu al jaren met die nullijn. Ja, maar als het, zo... als het allemaal zo logisch is voor D66 in ieder geval... waar met PvdA en VVD dan nu toch ook weer tegengestemd. Er is alle reden om voor te stemmen. U zegt ja, wel, dat economen het ook, zijn het over eens, het staat in het sociaal nee. akkoord... Ja, ik, nou ja, dat is voor mij dus ook onbegrijpelijk. En ik, en, maar ik vind het wel een heel uh, nou ja, uh, zorgelijk uh, signaal. Dat betekent dat men toch eigenlijk niet werkt, serieus wil nemen. Dat er nu eens een keer uh, geïnvesteerd moet worden in uh, docenten en daarmee in onderwijs. Ik proef aan alles aan u dat u uh, VVD en PvdA niet op het uh, woord gelooft dat er een handtekening staat om het Sociaal Kort. Uh, nou, voor dit moment wel. Maar, uh, hmm. maar de, de uitspraak van vanmiddag maakt duidelijk dat men dat uh, tot augustus, september wil, wil volhouden. En dat uh, dan alles weer open is. En dat vind ik uh, een heel slecht signaal in de richting van het onderwijs. En dat zou dus inderdaad uh, grote gevolgen nog kunnen hebben voor de salarissen van uh, leraren in Nederland. Uh, wij danken u zeer, uh, Paul van Menen, lid van de Tweede Kamer voor D66. Graag gedaan. Keep your scarred heart, keep your pain. Laura Jansen, haar hit van dit moment heet Queen of Elba. En misschien kwam het u erg bekend voor. Want was u bijvoorbeeld vanavond bij haar optreden in Groningen in de Oosterpoort? Of gaat u vanavond nog in Utrecht naar Tivoli Oude Gracht? En misschien bent u er morgen wel bij, bij onze collega's van 3FM. Want dan zijn daar de 3FM Awards in Amsterdam. En hopelijk, dat hoopt ze zelf dan in ieder geval... gaat ze dan voor in ieder geval één 3FM Award... die van beste zangeres bijvoorbeeld. Nederlandse schippers worden in België de doorgang ontzegd... en dat vindt CDA Tweede Kamerlid Sander de het niet kunnen. Hij riep vandaag staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Kamer... en tegen verslaggever Jesper Stoffelen... vertelt hij wat het probleem is op de Belgische vaarwegen. Ja, de Belgische vaarwegen zijn op zichzelf geen probleem... alleen er zijn wel wat schippers die uh, toch wel uh, behoorlijk gefrustreerd zijn... omdat ook hun overheid niet zoveel doet... en omdat ook die schippers het water... aan de Lippen staat. En zij blokkeren op dit moment een aantal locaties in België. En er wordt ook gekeken naar Nederland. En dat is slecht ook voor onze Nederlandse ondernemers. Want die kunnen er op dit moment of niet doorheen komen of voelen zich geïntimideerd. Deze situatie speelt zich al enkele dagen af in de Belgische wateren. Nee, het is dit weekend toch wel redelijk daar begonnen met het tegenhouden van schippers. Ook van Nederlandse schippers die hun lading moeten afstaan. En die of aan de kant moeten of terug moeten naar Nederland. Het is op dit moment een kleine, zeg ik ook wel een beetje radicale club die dat allemaal doet. Toch is staatssecretaris Wilma Mansveld niet helemaal bekend met de problemen in België. Um, ik ben niet van de actuele situatie op de hoogte. Er zijn een aantal acties ondernomen door Belgische schippers. En uh, wat precies de eisen zijn, de, aan, de aanleiding is uh, de crisis, maar wat precies de eisen zijn en wat ze willen is bij ons op dit moment niet bekend. Wel heeft de Nederlandse overheid direct actie ondernomen. Wij hebben direct contact gezocht met de Belgische overheid, met de branchevereniging in Nederland. En uh, houden korte contact om te kijken wat de ontwikkelingen zijn. En daaruit is nog niet gebleken wat uh, die Belgische schippers willen? Nee, dat is nog niet gebleken. Staatssecretaris Mansveld begrijpt dus niet wat de redenen achter de blokkade zijn. Ja, en dat begrijp ik dus weer wel. Hè. Ik zeg ook tegen die schippers daar, jongens, uh, uh, hou je hart warm, maar ook je hoofd koel. Cool. Want uh, we weten ook uit het verleden dat het soms de vlam in de pand kan slaan. Maar het is een beetje ontkennend van de staatssecretaris dat ze zegt wat de problemen niet zijn. Want die problemen zijn heel duidelijk. Die schippers vinden dat er een minimumdrief moet komen. Daar ben ik overigens tegen. Die schippers vinden dat het uh, aangemeld moet worden bij Europa. De crisis zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Daar ben ik voor. En die schippers lopen tegen een aantal Europese regels aan. Die met name de kleine schippers belemmeren om verder te ontwikkelen. En ook daar ben ik het met hen over eens. Maar op dit moment blijft de veiligheid van de Nederlandse schippers in gevaar. Ik op dit moment wel signalen binnen dat de schippers hun vrouwen en kinderen van boord halen. Omdat ze zich toch geïntimideerd voelen. Dat vind ik heel ernstig. Dat vind ik uh, iets uh, waar ik ook van tegen de organisatie zeg. Jongens, doe dat nou niet. Hou daarmee op. Zorg ervoor dat je op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaat. En ook met andere mensen omgaat. Dus daarvan zeg ik ook tegen het kabinet en tegen de minister. Wees alsjeblieft alert. En zorg ook ervoor dat de telefoon opgenomen wordt als schippers in de problemen zitten. Maar als die telefoon dan nou wordt opgenomen... Wat kan de Nederlandse overheid dan doen? Um, nou, op dit moment uh, niets. Het is, uh, een, wat ik al zei, een actie op Belgisch grondgebied. En het uh, um, is ook niet duidelijk of dat over gaat slaan. We zitten eigenlijk een, in een situatie dat er nog veel duidelijkheid moet komen. Het is ook niet duidelijk of de acties doorgezet worden. Mochten de blokkade zich naar Nederland verplaatsen, dan ligt er een protocol klaar. Op het moment dat uh, uh, acties zich op... Nederlands grondgebied, dat ze op Nederlands grondgebied plaatsvinden, er zal Rijkswaterstaat in actie komen om veiligheid te waarborgen, maar ook om de acties te begeleiden. Er is een protocol voor en dat protocol zegt dat acties een uur kunnen duren en dat daarna iedereen vriendelijk wordt verzocht om mensen die gewoon weer business as usual willen doen, andere schippers die niet deelnemen aan de acties, om die gewoon weer hun werk te laten doen. Sander de Rauwe heeft nog wel een advies voor de Belgen. Ik heb maar één advies aan de schippers in staken. Uh, houd het hart warm, maar ook het hoofd koel. Cool, want uiteindelijk gaat het erom dat we een veilige en gezonde binnenvaart hebben. Ja, er zijn problemen. Ja, die moeten we aanpakken, maar niet ten koste van anderen. Het advies van Wilma Mansveld sluit daarop aan. Nou, de branchevereniging zag ik de schippers adviseren om vooral rustig te blijven. Ik denk dat dat een hele goede raadgever is. Misschien hoort u ze al een klein beetje op de achtergrond uh, soundchecken... zometeen live bij ons in de studio hier op Radio 1 My Blue Van. Dat is de band die uh, deze week bij ons komt aanschuiven. Staatssecretaris Fred Teven van Justitie ligt zwaar onder vuur. Verschillende fouten in de zaak van de overleden Russische asielzoeker... Alexander Domatov hebben mogelijk grote gevolgen voor Teven. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de positie van Teven. En misschien zijn zijn laatste dagen in Den Haag dus geteld. Politiek expert Rob Goosens, Goedenacht. Goedenacht. Ja, voor de mensen die het gemist hebben, wat wordt uh, Fred Teven precies aangerekend? Nou, wat het geval is, deze asielzoeker heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel... Achteraf gezien had dat uh, uh, voorkomen kunnen worden, zagen we het uh, aankomen. Uh, wat Teven wordt aange, uh, aangerekend, is dat eigenlijk de, de manier waarop hij om het leven waarop Dolmatov om het leven is gekomen, uh, een, een heel, heel zakelijke manier is geweest, die heel erg overeenkomt met de manier waarop Teven uh, justitie bestiert. En uh, omdat het zo zendanig overeenkomt met de manier waarop Teven zijn beleid uitvoert, uh, zien mensen die die link met Teven zo direct. En uh, nou ja, omdat het voorkomen had kunnen worden, wordt het dus Teven ook enorm aangerekend. Ja. Uh, nu heeft Joël Voordewind vandaag via Twitter laten weten dat hoe meer die leest over Dolmatov er aanleiding moet zijn voor een grondig, onafhankelijk CQ-parlementair onderzoek. Denk je dat het ook nog zo ver die kant op kan gaan, dat er ook een onderzoek komt, zo'n parlementair onderzoek? Ja zeker, want uh, het gevoelige punt is en Dolmatov is inderdaad een, een dissident in, uh, in Rusland een land dat in de afgelopen jaren een enorme politieke ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar nog steeds niet heel erg uh, oppositievriendelijk is. Uh, en, en Nederland is, uh, heeft, heeft uh, Dolmatov in zekere zin in de steek gelaten. En uh, ik begrijp heel goed dat oppositiepartijen nu willen weten hoe het zover heeft kunnen komen. En omdat het uh, tot, en zelfs tot, uh, tot zelf heeft, uh, heeft kunnen leiden en zou het best kunnen dat ze hier uh, inderdaad uh, hun, hun punt gaan scoren. Nou, waarom eigenlijk alleen voor oppositiepartijen? Dit zou toch eigenlijk ook een gemene delen kunnen zijn voor andere partijen. Iedereen moet hier toch de vraag tegen dan bijzetten als het inderdaad zo'n beerput is. Nou, dat is het bijzondere, dat gebeurt ook. Er is geen partij die nu zegt van, nee, hey, ho, ho, hier, uh, hier hebben wij niks mee te maken. Uh, wat dat betreft, het is, het is erg bijzonder dat Teven zich zo direct beseft, zo direct beseft dat, uh, dat, dat hij hier mogelijk mede schuldig aan is. En natuurlijk niet persoonlijk, maar wel uh, politiek. En het feit dat uh, Teven uh, nu al laat doorschemeren dat uh, dit misschien wel zijn politieke einde is, is er een teken van dat juist inderdaad uh, de politiek breed uh, uh, beseft dat, uh, dat, dat dit een, een, een fout in het Nederlandse systeem is. Ja, en hoe, hoe slaapt even vanavond? Teven uh, zal waarschijnlijk uh, slecht slapen. Uh, hij, uh, de, tegelijkertijd hij weet dat hij een juiste beslissing heeft genomen door uh, in ieder geval zijn eigen positie uh, uh, in twijfel te trekken. Mm -hmm. uh, dat uh, wordt hem uh, enorm uh, uh, in dank afgenomen. Het feit dat hij überhaupt in staat is om, uh, om, om zich uh, zijn eigen positie in de, in de waagschaal te stellen. Uh, maar hij zal het natuurlijk niet leuk vinden dat, uh, dat, dat hij mogen. ...mogelijk zijn eigen beleid niet kan uh, uitvoeren door een kwestie die, waar hij die in ieder geval niet persoonlijk voor verantwoordelijk is. Nou ja, maar ik had zelf het gevoel toen ik gisteren naar het Nieuwsuur zat te kijken... ...dat ik dacht, ja, hij, door zich nu al zo naar voren te schuiven, door nu al te zeggen ik heb een fout gemaakt... ...geeft hij eigenlijk ook niemand de kans om hem straks nog echt politiek verantwoordelijk te stellen... ...en misschien dus op die manier uh, het begin van zijn einde aan te kondigen. Dat heeft hij nu eigenlijk ja. zelf gedaan en daardoor heb ik sterk de indruk dat niemand hem kan wegsturen. Ja, alleen het, uh, hij heeft inderdaad de angel eruit gehaald door nu te zeggen van nou ja, uh, misschien is het inderdaad uh, mijn, uh, mijn schuld geweest. Uh, tegelijkertijd op het moment dat hij nu gaat zeggen van nou uh, ja, yeah, ik, ik vind zelf wel dat ik schuldig ben, maar ik verbind er geen consequenties aan, dan wordt dat een heel raar verhaal. Teven uh, is nog niet zo oud dat hij nu rustig met pensioen kan, dus mocht hij zichzelf nog een, een, een loop aan in de politiek toedichten, dan zou hij er verstandig aan doen om nu wel te zeggen, ik, uh, ik, ik verbind hier uh, daadwerkelijk conclusies aan en ik probeer gewoon op een later moment uh, mijn positie in de politiek weer terug te krijgen. Ja, want uh, Er waren ook berichten vandaag dat uh, er anonieme VVD-Kamerleden waren geweest die tegen de NOS hadden gezegd dat het toch ook nog een beetje nou ja, gemorreld werd binnen de fractie aan het uh, vertrouwen van Teven. En nou, Als je nog ja. terugdenkt denkt aan de laatste staatssecretaris die is om een paar verkeerd ingevulde declaratiebonnetjes opgestapt, dan, dan zou je toch bijna zeggen dat de positie onhoudbaar is? Nou, het is niet heel gek dat er binnen de fractie ook twijfels worden getrokken, worden, vraagtekens worden gezet bij de positie van Teve. Als hij dat zelf al doet, dan zou het heel raar zijn dat anderen dat niet doen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo, als, als er inderdaad in de, in de fractie ook het gevoel leeft van nou, uh, dit kan wel zijn einde zijn, uh, dan moeten wij er heel serieus rekening mee houden dat wij over, uh, over een maand geen staatssecretaris Teve meer hebben. Nee. Kunnen we dan nu ook al een klein beetje vooruitkijken wie hem dan zou kunnen gaan opvolgen? Of is dat nog veel te vroeg? Moeten we eerst donderdag afwachten? Dat is, uh, dat is echt te vroeg. Ja, uh, we, we hebben binnen de VVD een paar kandidaten die dat zou, zouden kunnen worden. Uh, Mark Verheijen wordt getipt omdat hij uh, bestuurlijk gewoon heel, heel erg sterk is. Uh, Art van der Steur is uh, op juridisch gebied erg, uh, erg sterk. En uh, zou het uh, de, de juridische leegte kunnen opvullen die er toch is omdat opstelt als minister geen uh, daadwerkelijk jurist is. Uh, dus in de, het is wel zo, er worden al namen genoemd. Ja, uh, maar het, het, kan, het kan echt alle kanten op gaan. We, weet je wat je zojuist gedaan hebt, Rob? Ik heb uh, namen alleen maar harder genoemd, ja. <laughs> Toch nog maar even gespeculeerd. Ook al zei je eerst dat we dat nog niet moesten gaan doen. Rob Goossens, ja. politiek expert, dankjewel. <laughs> ja, alsjeblieft. Het is in Amerika op dit moment natuurlijk de dag... na de verschrikkelijke aanslagen in Boston bij de marathon. Zometeen gaan we nog steeds wakker daar uitgebreid aandacht aan besteden. Maar nu eerst gaan we naar mannen die zojuist hier aangekomen zijn bij de studio. En ik heb ze niet aanzien komen, maar ik mag toch aannemen... dat dat in een blauwe bus was. Fout, helaas. Nee, Freek, nee. jij zit tegenover mij. Jij bent... uh, Dennis. <laughs> oh, sorry, Dennis. Jij zit tegenover mij. Ja. En jij speelt in de band My Blue Van. Klopt. Was het wel jouw Blue Van? Of... Uh, ja, dat is nog een, een heel verhaal. Nee, het was volgens mij de van van de buurman. Toch? Daar is eigenlijk het hele, de hele naam eigenlijk een beetje uit ontstaan. Mm -hmm. en, uh, of bedoelde je met welke wagen wij hier... Nou nee, ik kan me waren. zo voorstellen, als je nou My Blue van... Uh, uh, dat je dan met z'n drieën inderdaad met drieën in die bus zit... en dat je dan denkt, hoe moeten we de band noemen... Ja, laten we niet moeilijk nadenken. Laten we gewoon <laughs> deze, deze blauwe bus, zo had we nee, eigenlijk nee. over nagedacht. De naam, de naam was er dus voor dat die bus er, er eigenlijk is. En uh, ja, we zijn denk ik ook niet van plan iets met een blauwe bus te gaan doen... in onze communicatie of onze transport, denk ik. Oh, oké. Okay. Nou, wist <laughs> jij, en dat is dan misschien weer een beetje de popdokter in mij... maar dat er een Deense band is die de, de Blue Van heet? Ja, ja, breek me de bek niet open. Ja, dat was echt, echt, is dat een probleem, echt ja? De dag nadat wij de naam verzonnen hadden, uh, kwam ik daar al achter... Ja, op een ja, Deense website. Nee, ik, ik had nog niet van ze gehoord. En uh, ja, de dag erna kwam ik er al achter. En uh, ja, het was, ja, kak, we hadden al zo lang op die naam gezeten en uh, nagedacht. En er kwam maar niks fatsoenlijks uit. En. Uh, toen kwam dit. En daar waren we eigenlijk alle drie al meteen heel erg enthousiast over. Dus ja, we hadden zoiets. Ja, er, er staat mai voor. Mai, de. Hè, dat ja, soort, nee. Ik kan meteen ook op het taro. De, betalen, de, de Leo Blokhuis in Mai kan ook meteen zeggen dat het met die, die, met die band wel een beetje een aflopende zaak is. dus uh, Ik hoor niet zoveel meer van daarom, ze. Daarom, nee. nee. zolang zij nou uh, de ster laten dalen, dan kan die van jullie reizen, zou ik zeggen. Precies. En we gaan zo meteen nog uitgebreid met jullie kennismaken En uh, natuurlijk eerst naar jullie muziek luisteren. Dus ik zou zeggen, ga even naar de andere kant van de studio. Zover is het overigens niet. hoor. mocht u dat allemaal willen volgen, dan kan dat via radio1.nl. En dan gaat u ze horen Dennis dus met zijn vrienden Bas en Freek van My Blue van. zo Zometeen, maar we gaan eerst even naar... Het Nieuwsminuutje met Vera Simons. Ja, nieuws uit Amerika. De Amerikaanse Senaat heeft de postafdeling van het Capitool in Washington... de komende twee à drie dagen gesloten voor nader onderzoek. Dit na aanleiding van een envelop die werd onderschept... waarin het dodelijke gif ricine zat. De envelop was bestemd voor senator Roger Wicker van Mississippi... en er raakte niemand gewond. In Noord-Texas is een man veroordeeld voor een fatale schietpartij. De 40-jarige 40 Ronnie Threadgill kreeg een dodelijke injectie... en overleed binnen een half uur. Tijdens een carjacking in 2001 schoot hij een 17-jarige jongen dood. Het is de derde executie dit jaar in Texas. En dan kwam er zojuist een bericht binnen over de identiteit... van de derde slachtoffer van de bomaanslagen in Boston. Persbureau Reuters meldt dat het gaat om een Chinese consulaat... Consulaat, sorry. Zijn familie vroeg om geen verdere persoonsgegevens bekend te maken. President Obama gaat donderdag naar Boston... waar hij zijn medeleven betuigt aan de slachtoffers... van de bombaanslagen bij de marathon. Het Nieuwsminuutje. En zo meteen in nog steeds wakker. Ik zei het net al, nog meer aandacht voor die aanslagen... die gisteren dus plaatsvonden in uh, Boston. Nu eerst uh, muziek bij ons in de studio. Live muziek, de rock van My Blue Van. Dit is Lazy Afternoon. Eighteen pages, and it changed. I changed my mood Just by lying Just leave me be Because there's another day tomorrow There's another day tomorrow Yeah, yeah Riding on my port side Easy afternoon. Stone Rockers zijn het, maar akoestisch klinkt het. Nou ja, misschien wel wat bloeseriger. Uh, het is. Uh... De band My Blue Fans. Ze zijn tot bij ons te gast tot 4 uur. Het programma heet Nog Steeds Wakker. En zij zorgen er samen met ons voor dat we die nacht wel doorkomen. Anne. Ja, zeker. Was het een eenling of toch een groep? Het is de dag na de aanslagen in Boston nog steeds onduidelijk wie die aanslag tijdens de marathon gepleegd heeft. Het onderzoek is inmiddels in volle gang. Bij de aanslag vielen gisteren drie doden en meer dan 150 gewonden. Oefukaya zit in Washington en heeft het laatste nieuws. Goedemiddag, Oefuk. Goedemiddag. Uh, zijn er al arrestaties verricht? Nee, er zijn geen arrestaties. Er zijn ook geen uh, belangrijke verdachten. Op dit moment weet, uh, weet de politie eigenlijk heel weinig. De FBI heeft ook aangekondigd dat het een hele complexe crime scene is. En het heel lastig is om, om goede, uh, goede uh, opsporing op een goede manier eigenlijk, uh, opsporing te doen. Uh -huh, ja, wij hebben al een hele nieuwsdag gehad. Hè. Het is hier natuurlijk half drie s'nachts. Jullie zitten er eigenlijk nog midden in Amerika, kan ik me voorstellen. Um, kun je misschien eens vertellen hoe zich dat zo ontwikkeld heeft vandaag? Ja, vandaag wat de politie vooral heeft gedaan en wat, wat de, de, de inlichting is vooral heeft gedaan is uh, mensen gevraagd om vooral alle foto's die zijn gemaakt op die dag, alle video's naar ze toe te sturen, zodat dat allemaal geanalyseerd kan worden um, en het idee van dat het waarschijnlijk een terroristische aanval van het buitenland is, dat zwakt een beetje af men heeft veel meer het idee dat het waarschijnlijk uh, een gek is geweest in het binnenland, want gisteren was het tax day en de revolutie naar nou, de Engelse uh, koning in de tijd begon ook in mm -hmm. Dus waarschijnlijk wordt er gedacht dat er een of ander uh, gek is geweest die dacht Dus het is, het is meer uh, een Timothy McPhee flashback dan een, uh, dan een 11 september flashback? Ja, dat was gisteren dus niet zo. Gisteren was er echt grote angst voor, uh, voor een terroristische aanslag. Dat was wel echt een uh, 9-11 flashback, uh -huh. uh, maar vandaag is, is het allemaal toch wel wat nuchterder. Um, alhoewel in Boston het wel opmerkelijk stil is. Heel veel mensen vermijden de metro, vermijden trekken waar het normaal heel erg druk is. Dus er is wel een soort van angst. En in Washington merk je heel duidelijk hoge, uh, hoge mate van paraatheid. Veel agenten op straat, uh, verhoogde uh, controles. Ja, want het, het lijkt me toch ook eng dat de, als het een terroristische daad was geweest, dan heb je een gemeenschappelijke vijand en dan weten inlichtingendiensten misschien ook makkelijker waar ze het moeten zoeken dan zo, zo gek. Uh, alleen die waarschijnlijk, zoals het nu naar uitziet, zwarte rugtassen met uh, kookpannen vol met uh, materiaal ergens neer kan zetten. De, de, de angst dat er misschien nog iets gebeurt is misschien groter als de inlichtingendiensten echt geen idee hebben wie erachter zit. Ja, precies. De inlichtingendiensten hebben ook aangegeven dat het werk ook echt moeilijk maakt omdat niemand de aanslag ook opeist. Um, en dat is zo. Ik bedoel, elke week gebeurt er hier wel iets. We hebben een week geleden nog de, de, de op, school, op een school dat er iemand 15 mensen had neergestoken. Dus er gebeurt elke keer wel wat, maar dat is toch wel iets fors en vooral ook op zo'n drukke plek. Dus het heeft wel weer angst ingeboezemd. En de, de, de mindset van de bezuiniging en alles is nu toch wel weer teruggegaan naar de nationale veiligheid en het versterken van defensie. Komt dat Obama nou goed of slecht uit? Um, ja, het komt Obama goed uit in de zin dat Obama dit natuurlijk weer gebruikt om, om, om brug te slaan. Hij heeft aangegeven, ja, op zo'n dag als vandaag dan bestaan er geen democraten of republikeinen. Dan zijn er alleen maar Amerikanen die bezorgd zijn over hun medeburgers. Mm -hmm. en, dat, en vanuit die lijn uh, ontstaat er nu wel uh, dialoog tussen de twee groepen. Uh, dus ik denk dat hij dit wel zal gebruiken, uh, primair natuurlijk, om, om echt uit te zoeken van wat is er nu gebeurd en hoe kunnen we dit voorkomen. Maar hij zal dit ook zeker gebruiken om, om, om uh, een begroting tot stand te brengen, want dat heeft hij wel echt nodig als hij uh, wat wil doen. Ja, merk jij dat, dat die lobby in Washington ook al meteen gestart is? Gaat dat echt zo, in zover over lijken? Uh, nee, je merkt dat dat... dat, dat, dat... Dit wel een, een, een belangrijk punt is, de vlaggen hangen halfstok. een moment van stilte is er geweest. Veel uh, leden van het congres verwijzen er wel naar op een of andere manier in hun toespraak vandaag. Uh, maar een grote lobby om, om uh, de, de begrotingsbehandeling en alles wat ermee te maken heeft... gaat gewoon als een speertrein nog steeds door. Uh -huh. uh, dus daar zijn mensen wel heel erg druk mee bezig. En in die zin is het niet... Uh, die heeft het niet zo'n grote impact als dat je zou denken op en, het dagelijkse werk. En maakt het ze dan nog iets uit of, of het nog geclaimd gaat worden? Uh, op het moment dat duidelijk wordt wie erachter zit, dan gaat, er, dan gaat er heel wat gebeuren, denk ik. Want het maakt heel veel verschil uit of het nou een aanval was vanuit het buitenland. Dat gaat echt iets betekenen voor defensie en defensiebudgetten. Uh, iedereen, dan zal het heel moeilijk zijn om daar tegen te zijn, om op defensie te bezuinigen. En als het een uh, binnenlandse, als, als het gewoon een gek is geweest, dan zal je zien dat heel veel mensen gaan lobbyen voor een betere gezondheidszorgsysteem. En vooral betere, betere geestelijke gezondheidszorg, want die is er hier nauwelijks. Ja, ik had wel ergens gelezen dat de Taliban in ieder geval al gezegd had dat zij het niet waren. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat uh, de, intelligentie, of, uh, de persberichten van de Taliban uh, doorgaan zijn. Maar uh, voor zover het nu blijkt uh, hebben zij er dus niks mee te maken. Ufo vanuit uh, Washington, dankjewel. Dankjewel. wel. Ja, Dank We blijven even bij de zaken daar in, uh, in Boston, zoals het uh, gisteravond gebeurd is. Want die chaos die zorgde ervoor dat ook het telefoonverkeer vastliep. Mensen kregen daarom het advies om via de sociale media naar elkaar te zoeken... Ja, ook Google die hielp een handje door hun Person Finder weer aan te slingeren. Dat deden ze bijvoorbeeld ook bij de rampzalige aardbeving op Haiti. Internetexpert Dennis Kneteman van Online creatiefbureau Epic.nl die heeft dat in het bijzonder gevolgd. Dennis, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, hoe werkt dat Google Person Finder precies? Um, Google Person Finder, dat is um, ja, in principe is het een, een, een website die uh, alle data uh, beschikbaar is uh, aangegeerd, verzameld zeg maar over mensen. Uh, uh, die ter plekke zijn uh, op het moment van de ramp. Um, dat doen ze op, op basis van andere cijfers, dus uh, in CNN, in Times, uh, et cetera je allemaal gegevens bijhouden van mensen. En om te voorkomen dat uh, wat voor die tijd altijd gebeurde. Dat mensen op allerlei plekken terecht moeten om, uh, om gegevens van mensen te gaan zoeken. Dat bij elkaar te brengen als het ware. Zodat dus je op één plek terecht kan om, uh, om data op te vragen over mensen. Dus in het geval van de marathon die gisteren was. Dan gaan ze bijvoorbeeld die startlijsten allemaal overzichtelijk uh, ordenen. Precies, die komen erin. En ondertussen zijn er natuurlijk ook genoeg andere sites uh, die ook weer allemaal gegevens verzamelen. Dus pers, uh, et cetera. Um, het gebeurt zelfs ook. Bij Japan weet ik dat ze dat gedaan hebben. Daar hebben ze echt letterlijk uh, lijsten van foto's. In het opvangstcentra hebben ze mensen gewoon een foto's van gemaakt ja. en zijn die daadwerkelijk overgetikt en in zo'n database terechtgekomen. En, en dan wordt er een soort vergelijking gemaakt met wie er al gevonden is en wie er eigenlijk nog zoek zijn. Precies, ja, je kunt er eigenlijk als, als persoon kun je er op twee momenten naartoe. Enerzijds als je echt op zoek bent naar iemand, dus je weet, uh, Jan Pieter loopt daar. Ik wil graag weten hoe het met hem is. Kun je het daarin zoeken. Um, tegelijkertijd kunnen ook instanties zelf weer gegevens aandragen van hey, God, deze mensen zijn weer ons. Zet dat ook in jullie database, zodat er zo snel mogelijk een match komt eigenlijk als het ware. En ja. um, dan weet je zo snel mogelijk uh, ja, wat er aan de hand is. Nu is dat gisteren ook uh, gelijk uh, up and running geweest. Heeft het echt geholpen denk je? Is er, kunnen ze dan snel genoeg zo'n overzicht maken? en uh, Kan er genoeg geverifieerd worden wie er dan de slachtoffers zijn en wie zich wel gewoon gemeld hebben? Ik, nou uit. Eindelijk denk ik wel. Als ik, nu, ik heb net nog even snel gekeken. Er staan nu 500 records in, om het zo even te zeggen. Dat zijn inderdaad gegevens over mensen die ergens zijn. Zij, het gaat goed met ze of het gaat minder goed met ze. Mm. En dat is wel uh, ja, het mooie aan het internet op dit moment natuurlijk, dat je meteen iets weet. Dus uh, ja, voor het geval uh, vroeger zat je misschien een aantal dagen te wachten op een telefoontje van de persoon zelf of uh, van een ministerie. Mm. En nu heb je gewoon direct alvast meer informatie dan helemaal niks. Maar als de servers dan down zijn, zoals gisteren, dan zit je toch even met een probleem, neem ik aan. Dan zit je inderdaad een stukje even een probleem. Daar heeft het voornamelijk ook echt wel veel te maken gehad met mobiele verkeer, zeg maar. Dus daar werd op een gegeven moment ook weer opgeroepen door iedereen hotspots en wifi's, et cetera, open te zetten. Uh -huh. Dus je moet proberen om in ieder geval een manier te vinden, inderdaad, om online te komen voor ja. de persoon zelf. En dat, dat vind ik gek, want er werd natuurlijk ook juist gezegd van zet alles juist uit. Eh, er was zelfs eens even sprake van dat de autoriteiten daar het 3G-netwerk hadden platgelegd... zodat er niet iets geactiveerd kon worden via een Klopt. telefoon of het mobiele netwerk. Juist, ja. Nee, dat is, dat is inderdaad zo. Uh, maar dan moet je inderdaad hopen dat er in ieder geval de instanties zijn... die nog een, een, een internetverbinding hebben of in ieder geval ergens nog bij je kunnen komen. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, dat hoeft niet allemaal per se uh, via het mobiele netwerk te gaan. Maar dan heb je in ieder geval iets van ogen toch op de wereld. Uh, dan, uh, dan dat het helemaal er niet is. Nou, Google heeft de Person Finder. Maar er zijn vast nog andere websites of applicaties handig toch bij dit soort situaties? Uh, die zijn er wel. Nou, één van de dingen is dat Person Finder zelf, je kunt het eigenlijk ook weer embedden op je eigen website. Dus dat zie je ook heel veel sites doen, dus dan heb je eigenlijk gewoon toegang tot dezelfde database. De bedoeling is echt dat er gewoon één centrale database komt. Um, ondertussen houden inderdaad ook andere bronnen uh, het bij, maar dan blijf je nog steeds een half beeld houden of een versnipperd beeld houden. Dus dan kan je zeg maar 60 instanties gaan afbellen of alle basis gewoon waar mensen misschien uh, liggen, om maar even plat te zeggen. Ja. Uh, uh, dat willen zij voorkomen en zo snel mogelijk die informatie naar de mensen toe krijgen. Zoals eigenlijk altijd bij uh, ja, dingen die met identificatie te maken hebben... en ook met Google eigenlijk wel... Mm -hmm. uh, speelt dan ook wel meteen eventjes uh, het, het veiligheidskarakter... of in ieder geval het... Uh, privacy. Ja, de privacy uh, eventjes een rol. Is Klopt. dat enigszins aan de orde met, uh, met deze tool? Uh, in principe uh, is alle data die erin wordt gezet, eigenlijk door de mensen of instanties, is, uh, openbaar toegankelijk. Dus je kan, kan er altijd bij. Maar tegelijkertijd kun je ook uh, data, uh, een datum qua verloop uh, zetten op zo'n nee. record. Maar eigenlijk, dan... eigenlijk is het zo dat het heel handig is dat je toch aan de privacyregels even aan je laars klapt. Dat je heel goed vindbaar bent via Facebook, Twitter, weet ik veel wat. Dat is in dit soort noodsituaties, is eigenlijk hoe slecht je je privacy afgeschermd hebt, hoe beter. In principe uh, uh, wel. Eigenlijk, inderdaad, ja, ze, ze, ze doen het echt inderdaad ook alleen maar in noodgevallen. Dus op het moment dat er echt, echt uh, ja, stront aan het knikken is, ja. zeg maar, en ze moeten gewoon iets, uh, zoveel mogelijk informatie hebben, dan doen ze dat inderdaad wel. Um, daar is het gewoon inderdaad een voordeel mee. Ze, uh, ze hebben wel het voor zichzelf opgesteld dat ze niet uh, bij uh, elke dingetje zo'n zo ding de lucht inschieten. Dus zeker bij de wat grotere rampen is het uh, absoluut uh, ja, dan een voordeel. Nou, mooi dat het er is. En uh, laten hopen dat hij uh, heel lang inactief kan blijven. Die Person Finder van Google en eigenlijk alle andere applicaties en ja, nieuwe media die gemaakt worden. In ieder geval bedankt voor de uitlegger over Dennis Kneeteman van uh, Epic.nl, een online creatief bureau. Alsjeblieft. Het is uh, kwart voor drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker. Waarschijnlijk omdat u, net als wij, nog steeds wakker bent. En dat betekent waarschijnlijk dat u ook iets te doen heeft. Want ja, anders lig je nu natuurlijk te slapen. Dat betekent misschien dat je ook gisteravond al wel wat te doen had, Anne. En dat betekent dus dat je waarschijnlijk net als wij... want wij waren hier gisteravond al, geen televisie hebt gekeken. En dat is zonde, want op dinsdagavond is er altijd genoeg te zien. En gelukkig is er iemand die alles bekijkt... en die het voor ons in een schemaatje en overzichtje heeft gezet. En ze heet Vera Simons en ze zit met een kekmutsje tegenover ons. Goeienacht. Ja, de grand finale van het BNM-programma... Vier handen op één buik. Vanavond was er een heuse reunie op Nederland 3. En om je geheugen even op te frissen, Tine Moeder Romana... die had vorige maand in die bewuste aflevering nog een flinke fitty met Faya Laurens. Nee, ik ga nu met jou gesprek. Hé, hey, luister even heel goed naar mij, dame. Nee, je krijgen krijg van, van mij alles. alles. Staan, hoor. Ik alles? Jij denkt dat je alles Wordt kan. Nee, jij blijft nu even staan. Want ik doe alles voor jou. Ik geef je een wieg. Jij hebt zo'n grote mond, heb jij. Staan. staan. Je blijft gewoon even staan. Je praat niet eens normaal. Oh, jij praat normaal zeker. Ja, en toen waren ze dus bij elkaar uh, vandaag in de BNM-bar. Een confrontatie, spannend. En zou het in de studio ook weer matter worden tussen de twee? Ja, ik, uh, ik ben nu heel boos. Dus ik denk dat ik beter niet kan gaan praten. Uh, ja, ze praat heel goed en ze praat heel goed in haar straatje. Laten we het daarop houden. Oké, okay. Laten we het daar ook bij houden. Ja, heel wassen van je romana. Helaas is van de meiden niet iedereen op het rechte pad gebleven. Een van de kerstverse moeders kreeg zelfs een taakstraf opgelegd omdat ik mijn grote mijl had opengetrokken in de kruidvat. Ja, ze hadden aangifte gedaan dat ik mensen had bedreigd met een mes, terwijl dat niet zo was. Ja, dan krijg je dus een taakstraf, moet ze vast ontzettend van gebaald hebben. Ik moest in de keuken borden wassen en zo. Was best leuk hoor. Ja joh, <lacht> iedereen denkt dat een taakstraf top is, maar dat is echt niet zo. Nee. Dat is echt gezellig. Dus ik kan men nog eens uitschaald en dan heb je eigenlijk daarna een leuk taakje. <lacht> ja, ik denk dat ik dat maar doe. Ja, je hoort het al ja. helemaal goed gekomen met die moeders. Dankzij de hulp die ze tijdens het programma kregen. Ten slotte nog een besparingstip. Ik geef borstvoeding erbij, want dat bespaart mij gewoon uh, mm -hmm. geld. Dus en het kon ja, dat kon ja. natuurlijk ook nog. <laughs> Ja, vier handen op één buik dus. Van baby's naar Barbie. In het RTL-programma Huisje Boompje Barbie ging Barbie op zoek naar God. Dat deed ze door naar een kerk te gaan. Maar waarom eigenlijk? Gewoon uh, mij een beetje stuurt in het leven, want ik ja, ben best wel onzeker en zo. En uh, ja, ik hoop gewoon dat ik gewoon met iemand even... Uh, ja, dat iemand me even, even een goede jongen rug geeft van, ja, weet je... Dat je gewoon even steun nodig hebt Ja, misschien uh, kan ik hem God vinden. Ja, daarvoor nam ze eerst even de Bijbel door, zodat ze op de hoogte was van de kast. Ja, Mozes, Wie is Mozes dan? Mozes, uh, die zat ook in die verhaallijn. <laughs> ja, loker. Is dat ook een is een <laughs> Jezus, toch? Ja, dat is Mozes nou? Daar kom je wel heel makkelijk vanaf, hè. Dat is gewoon een nou, ja, die zat ook in de verhaallijn, heel de Bijbel. Een hele goede vraag dus. Ja. Uh, Mozes was ook een apostel. Christophe. Ja, dat is een... Uh... Arabier, toch? Nee, ik ben in de war met Paulus. Wie is Paulus dan? Apostel Paulus. Mozes, dat... Moses, dat uh... Was een maar goed, de kerk zelf, die was voor Barbie niet echt zo bling-bling als ze verwacht had. Ik dacht bij mij van, ja, ik had wel gepalen palen verwacht van Jezus en Maria en uh, ja, bergheid en zo. Weet je, dat heb je toch ook in die hokies. En, uh, nou ja, ik kom er gewoon binnen, denk ik wel een schoollokaal. De conclusie van dit verhaal? Toen dacht bij mij van, dit is niet echt mijn ding. Maar het deed me wel goed. Maar, ik denk, maar Toen dacht bij mij van, ik ga niet uh, elke zondag Halleluja zingen en uh, weet ik veel wat. Want mijn groepraat, dat kan ik ook wel gewoon thuis doen. Ja, wijze woorden van Barbie om het media-overzicht mee af te sluiten. Ja, en ik hoop maar dat my blue fan ook wel een beetje op de hoogte is van het Barbie-nieuws. Kijk, ze aan zit allemaal nee te schudden, de band die bij ons te gast is. Want uh, elke week nemen we met de band die bij ons te gast is uh, ook nog het nieuws door. Dat gaan we zo meteen net na drieën doen. Even het Barbie-nieuws. En er zit, zit Barbie-nieuws in, dus oh, ze ja. zouden nog snel wat kunnen googlen. Maar in ieder geval, het gaat ook een stukje over Barbie, want ze was niet alleen met haar programma... maar ook uh, verder vandaag om bepaalde redenen in het nieuws. Uh, Eerst muziek van de band waar ik het net over had. My Blue Fan uit Utrecht. Dit is Monkey Free. Are you refuse to give your heart again? I don't know what I can. Love you like I used to do And you refuse To change your mind again I know no other can Change it to what used to be I'll be equal Where we used to grow All we could feed on Yeah And it's a true We change and change again I know no other can Change it to what used to be A show, baby, show Watch heaven, so, cause tonight the market's right, yeah. Hey. And glow, baby, glow like the silver and the gold. Cause tonight the market's right. Let the monkey free But it turned out to the be Nothing but a monster yeah, yeah, yeah. And be it true And let the lips say Whatever comes our way yeah. Take it like we used to do A show, baby, show. Watch your heaven, so. Cause tonight, the market's right, yeah. And glow, baby, glow. Like the silver and the gold. Cause tonight, the market's right. The free. Yeah, let the monkey free. Let the monkey free. Let the monkey free. Let the monkey free van My Blue Van. En ondertussen, terwijl de band speelde, legden wij even een lijntje met Thailand. Denise? De Denise? Morgen. Hey, hallo. We hebben heel veel vertraging. Daar was ik al voor gewaarschuwd. Heb je nog iets kunnen horen van My Blue Van? de ja, ben, zeg. Oh, heerlijke band. Ja, en uit jouw oude stadje Utrecht, want daar woonde je volgens mij ooit. Nu woon je al een tijdje in Thailand. En uh, ja, een paar maanden later dan in de rest van de wereld wordt deze week het Nieuwjaar in Zuidoost-Azië gevierd. Oliebollen en vuurwerk komen er niet aan te pas. Daar is het trouwens ook veel te warm voor. Ja, en uh, vanwege de warmte vieren mensen in Thailand Nieuwjaar op een uh, heel eigen manier. Dan is je China, hoe u hoort daar net al even, woont en werkt dus al een paar jaar in Chiang Mai in het noorden van Thailand. Goedenacht. Ja, het is vooral belangrijk dat je vooral veel vertelt en wij weinig vragen stellen, want er zit heel veel vertraging op de lijn. Maar vertel ons dan vooral, uh, hoe wordt dat uh, nieuwjaar gevierd in Thailand? Inderdaad, ja, zoals je net al beschreven, het wordt het bij ons heel anders gevierd. Er komt hier geen champagne aan te pas. Het, er wordt hier niet afgeteld. Op een gegeven moment is het gewoon... Nieuwjaar, midden in april, de heetste maand van het jaar bij En dan is het gewoon één grote waterslachter. Hier overal op straat staan kindjes, maar ook omaatjes en opaatjes met emmers, waterslangen en waterpistolen elkaar dik van te spuiten. Heel erg leuk. Ja, omaatjes en opaatjes op straat. Uh, vertel ons meer over de tradities van uh, het nieuwjaar daar. Uh, ja, traditioneel gezien is het een hele van een nieuw begin, schoonmaak, grote schoonmaak. Maar wat er hier, uh, en het echt gebeurt, is gewoon uh, ja, een groot watergevecht. Je kan de deur niet uit of je wordt gelijk natgespoten. Uh, en dat, dat drie dagen lang. Pas je je kleding er ook op aan? Heel gezellig, als je van water houdt. Tuurlijk. Je kan niet in een bikini het huis uitgaan, want dat is tegen thuis en tradities. Het is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon een boeddhistisch feest. Maar ik, uh, ik heb er gewoon een, een, een lange zwembroek aangetrokken En natuurlijk uh, een donker t-shirt, want als je wit t-shirt aantrekt... dan uh, zie je natuurlijk vooral bij vrouwen ook nog steeds heel veel. Dus de kleren wel op aan, ja. En nu is het daar het jaar 2556. Uh, hoe zit dat precies? Dat is de boeddhistische jaartelling. Um, bij ons, Wij hebben eigenlijk heel erg veel geluk, want we vieren drie keer per jaar het nieuwe jaar. Eén keer gewoon op 31 december, net zoals uh, in de rest van de wereld eigenlijk. Dan wordt het volgend jaar, dus 2013, maar bij ons nu dus 2556. Dan komt het Chinese een nieuwe jaar, want er wonen hier ook een heleboel Chinezen. Mm -hmm. Daarna wordt van krant gevierd. En dan uiteindelijk zijn er dus eigenlijk drie keer ook keiharde feestjes. Maar wel op zijn boeddhistisch. Dus ze mag ook niet gedronken worden, neem ik aan. Uh, is er nog wel iets van een dansje te wagen ergens? Uh, ja, tijdens een programma, wel, ja. Uh, maar ja, het wordt wel gedronken. Het, de, de, officieel mag inderdaad niet gedronken worden. Want zoals je al zei, het is een boeddhistisch feest. Maar iedereen is... Dat we zo, behalve de kleine kinderen en de ouderen eigenlijk. En het is aan het traditioneel gezien de zeven gevaarlijkste dagen van het jaar, want niet zo'n krant. Je moet je voorstellen, het geeft niet of je op een bron zit of je auto rijdt, je wordt nat gespoten. En dat is natuurlijk soms best wel gevaarlijk, als je aan het rijden bent, dan krijg je water in je ogen en dan zie je het eigenlijk niks meer. Dus ja, ja het wel tegen de duizend mensen Thailand, uh, nou, heel Thailand. Het is nu in ieder geval nog heel vroeg daar volgens mij. Dus uh, hopelijk sta je nog droog en ben je ook nog droog. Dank je wel in ieder geval voor je toelichting. De niezen daar vanuit uh, Thailand. Straalbezopen en nat, dit klinkt als een goed feestje. Ja, nee, waarom zijn wij niet in Thailand? <laughs> je afvagen? Het is daar ook een stuk beter weer. We, we hebben het slecht geregeld dan. Hè? Maar uh, aan de andere kant toch ook wel weer goed. Want wij mogen nog een uur lang hier op Radio 1 U, de luisteraar, vermaken. Dat doen we onder andere met mybluevan 2 nog in de studio. Heb je nog een beetje naar jullie zin, jongens? Ja, absoluut. Ja. Zometeen nog twee nummers en weten of vergeten het uh, nieuwsoverzicht uh, met uh, onze band. En ja, dan gaan we bepalen wat we wel en niet gaan ja. onthouden van de, de nieuwsdag die geweest is. We gaan ook even bellen met Philip Huff. Dat is echt een baas, want dat is de winnaar van de Jongeren Literatuurprijs. En dat is een boek over zuipen en over neuken. Over eigenlijk alles dat jongeren, jij en ik, Anne... Leuk vinden. Ja, en we gaan het ook nog hebben over een shopbak in Lombok, Arnhem. Een groot winkelcentrum onder de grond. Nou, kortom, genoeg reden om te blijven luisteren. Uh, tot na het nieuws, tot vier uur. Want wij zijn er nog tot die tijd. En daarna is WNL er ook nog. Het was een hele lange nacht, mocht u nou werken. Het is hartstikke leuk om te blijven luisteren naar Radio 1. Tot zometeen. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.